12 uur. Het nos journaal Mark Visser. Goedemiddag. VVD-leider Rutte noemt grote PVDA gevaarlijk. Brand na explosie in Hilversum en doden bij bomaanslag Kabul. Het weer, de zon schijnt vanmiddag volop. Temperatuur loopt het een van 22 graden op de Wadden en 26 in Limburg. Morgen is er opnieuw veel zon en wordt het zomers warm met maxima tussen 24 en 28 graden. VVD-leider Rutte waarschuwde vanochtend in de Telegraaf voor de PvdA. Als ze de grootste worden, dan is dat gevaarlijk voor Nederland, zei de VVD-leider. Zojuist in het Radio 1-programma Tros Kramer-Breed verdedigde hij die woorden. Ja, ik vind die woorden goed gekozen omdat ik echte mensen erop wil wijzen... dat waar mensen denken, ach, die Partij van de Arbeid die valt wel mee... En dat is allemaal niet zo erg, uh, dat die plannen echt slecht zijn voor Nederland. Het gaat niet om bang of om niet bang. Waar het om gaat is dat in deze verkiezingen iets te kiezen valt. En ik wijs erop dat de Partij van de Arbeid... in dit interview wijs ik erop dat de Partij van de Arbeid... een aantal plannen heeft die ik buitengewoon slecht vind voor Nederland. En ook dat wordt bij de campagne, dat dat scherp wordt neergezet. Politiek verslaggever Marcel Bril in Den Haag... die heeft meegeluisterd met dat debat. Uh, ja, BVD, of de VVD uh, zegt dat PvdA ja, is gevaarlijk... maar zelf voelt hij geen angst Rutte... Ja, hoe moeten we die uitspraken dan zien? Is dit nou puur verkiezingstaal? Gedeeltelijk natuurlijk wel. Rutte ziet Samsom nader in de peilingen... en dan wil hij de kiezer er nog even fijntjes op wijzen... dat het wat hem betreft toch wel heel verstandig is... om de VVD de grootste te maken. Hij zegt het al weken dat de socialisten... niet in het torentje terecht moeten komen. Was een paar weken geleden Roemer nog die gevaarlijke socialist? Nu is dat Samsom. Maar Rutte uh, vindt ook echt wel dat het mensbeeld... van liberalen en socialisten anders is. Uh, natuurlijk gebruikt hij dat ook... in deze verkiezingscampagne, maar dat is dus niet alleen maar louter verkiezingstaal. Ja, harde aanval van Rutte dus op Samsung. En dat, als je naar de peilingen kijkt, eh, zijn er eigenlijk, wordt er gezegd dat die twee niet zonder elkaar kunnen straks waarschijnlijk. Dat eh, alleen een middenkabinet met PvdA en VVD of uh, paars, dat dat eigenlijk de enige mogelijkheden zijn. Hey, inderdaad, als de VVD en de PvdA, wie er dan ook de grootste wordt... niet gaan samenwerken, dan is het vormen van een kabinet... wel heel erg moeilijk met deze stand van de peilingen. Maar goed, campagnetaal, dat is iets heel anders dan onderhandelaarstaal. PvdA en VVD sluiten elkaar echt niet uit. Want uh, als je achter de schermen ook mensen spreekt... dan uh, zijn die problemen uh, uh, tussen die twee heus niet zo onoverkomelijk... als uh, dat het nu vaak lijkt. Dat uh, betekent overigens ook wel niet dat na de verkiezingen uh, de formatie zo gepiept hoeft te zijn. Want de VVD wil het CDA erbij hebben en ziet paars... een combinatie van PvdA, VVD en D66 niet echt zitten. Maar ja, welke combinaties hebben de meerderheid? Dat is natuurlijk de vraag. Uh, en dat weten we pas woensdagavond heel laat of donderdagochtend heel vroeg. Uh, Emiel Roemer, die was ook de gast uh, bij het ROSKamer Breed. Hoe reageerde hij op de uitspraak dat de PvdA gevaarlijk is voor Nederland? Ja, redelijk uh, laconiek. Hij kent die verwijten wel, want die waren eerder dus ook aan uh, hem gericht. Richt. Roemen die zegt niet onder de indruk te zijn... en sprak over een niet al te sterk optreden van de VVD-lijsttrekken. Ik heb uh, de krant van Wakker VVD natuurlijk ook even ge gekeken. Uh, het, uh, het is inderdaad uh, wat ik al een geruime tijd zie... wat er ook vanuit de hoek van de VVD komt. Uh, het is uh, veel mensen proberen uh, bang te maken voor, voor een verandering. En het is heel gemakkelijk om als je voor een bepaalde verandering bent, om mensen dan te zeggen van... hoe begin daar niet aan, want iedere verandering is heel erg vervelend. Maar we zullen toch echt een andere kant op moeten met Nederland. Want als je het dan over bedreigingen hebt... ik denk dat heel wat mensen in Nederland het afgelopen twee jaar ervaren hebben wat het is. Mm. Het is wel heel erg knap dat ze ons van alles verwijten... terwijl we hebben nog nooit in het kabinet gezeten hebben. Dat vind ik helemaal een lachertje. Ja, je hoort het, ze zitten allemaal flink in de campagne-modus. Verder vandaag gaat iedere lijsttrekker de straat op... om met de kiezer in contact te komen. En nog even één kijktip voor vandaag om kwart voor zeven... Op Nederland 3, dan is het debat. en dan kan je verzekeren dat het een heel ander debat wordt... dan alle debatten tot nu toe. Eerst genieten van het mooie weer en dan het debat kijken... om kort voor zeven inderdaad. Dankjewel, verslaggever Marcel Bril. Prominenten uit de zorgwereld vinden dat de verkiezingsdebatten... te weinig gaan over fundamentele zaken zoals de inrichting van de zorg. De debatten gaat te veel over het eigen risico en de eigen bijdrage. Volgens de directeur van GGD Nederland wordt er te weinig gesproken... over preventieve maatregelen om zorgkosten te voorkomen. Voorzitter van de Raad van de Volksgezondheid en Zorg... een belangrijk adviesorgaan van de minister... wil graag dat de lijsttrekkers debatteren... over hoe de zorg behouden kan worden als publieke voorziening. De prominenten uit de zorgwereld zijn het erover eens... dat artsen betaald moeten krijgen voor de kwaliteit van hun werk... en niet meer voor het aantal medische handelingen dat ze verrichten. Grote uitslaande brand vanochtend in een portiekflat in Hilversum. De brand ontstond na een ontploffing in de kelder. Verslaggever John Saarbach is bij de flat. John, de hulpdiensten waren massaal aanwezig. Wat zie je daar nu nog? Ja, dat is nu een stuk minder hoor. De rust is eigenlijk wel een beetje teruggekeerd op dit moment. Ik zie nog uh, één brandweerwagen en nog een ambulance. Maar uh, de mensen die hier gewoon wonen, uh, die, die ontruimd zijn... die zijn met een bus al weggebracht. Ik heb hier naast me staan, Politiewoordvoerder, mevrouw Bosla. Mevrouw Bosla, wat is hier nu gebeurd? De vermoedelijk is er een ontploffing in een kelder geweest, uh, uh, waardoor brand is ontstaan. Uh, dat gepaard ging met een enorme rookontwikkeling. Uh, er zijn 16 flats ontruimd uh, uh, En van die zes flats uh, zijn er drie mensen die met inhalatieproblemen naar, uh, naar het ziekenhuis zijn gegaan. Uh, momenteel uh, wordt er inderdaad afgeschaald door de hulpdiensten uh, en vindt er onderzoek uh, plaats uh, naar de oorzaken uh, van uh, deze brand en ontploffing. Ja, wat kan dat geweest zijn? Nou, op dit moment is dat gewoon nog niet bekend. Uh, eerst is het natuurlijk zorgen voor de veiligheid van de mensen en zorgen dat de brand onder controle is. Uh, als dan het zijn brand meegegeven is en de, en de, en de ja, omgeving veilig is, dan kunnen wij onderzoek doen. Het is een beetje speculatie, maar nou, je hoort in het geval heel vaak dat er herfstwekerijen worden aangetroffen of dat de stroom afgetapt wordt. Heeft u iets van die eigenlijk gevonden? Nee, nou, ja, dat is uh, een uh, gerucht dat wij ook uh, horen, uiteraard. En dat nemen wij mee in het onderzoek. Maar is zeker? We kunnen nog niet zeggen of u dat vervolgde heeft. Op dit moment kunnen we daar nog uh, geen uh, informatie over geven over wat dit onderzoek gaan is. Als ik de woningen zie, die zijn heel erg beschadigd. Kunnen de mensen weer in de loop van de dag naar huis? Ja, er zijn 16 woningen opruimt waarvan acht uh, uh, vermoedelijk in de loop van de dag naar huis kunnen. Voor acht van de andere acht woningen wordt nog gekeken uh, ja, of daar uh, mensen naar huis terug kunnen gaan of niet. En De gemeente die heeft in ieder geval gezorgd voor een opvang. Uh, voor op dit moment en uh, dan wordt er later gekeken of er mogelijk langdurige opvang nodig is. Want Wat is hier vanuit de buitenkant? Is het vuur niet in de woningen geweest, maar is het vooral rookschade? Uh, er is wel brand geweest in de kelder en op de benedenverdieping. Uh, Vermoedelijk ook in één woning. Uh, maar ja, door de rookontwikkeling uh, uh, hebben mensen inderdaad last gehad van, uh, van de inademen van rook. En momenteel uh, onderzoeken we wat er precies gebeurd is. Nou, dat wordt dus nog inderdaad op dit moment onderzocht wat er precies gebeurd is. Blijf spe uh, speculeren, Mark. Uh, tot zover hier. even John Saarberg en excuses dat de lijn niet uh, super was, niet optimaal. Ik hoop dat u het toch nog goed heeft kunnen volgen allemaal. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een zelfmoordaanslag gepleegd... bij het NAVO-hoofdkwartier. Volgens de eerste berichten zijn er zeker zes doden en vijf gewonden. Een motorrijder blies zichzelf op bij de ingang van het zwaarbewaakte complex... dat bestaat uit een afgeschermde woonwijk... in de buurt van het paleis van president Karzai... en de Amerikaanse en de Italiaanse ambassade. Er wonen meer dan 2000 militairen uit landen die meedoen aan de coalitie. Franse agenten zijn in Groot-Brittannië voor het onderzoek... naar de schietpartij bij het meer van Annecy. Daar werden woensdag vier mensen doodgeschoten. Een Brits-Iraaks echtpaar en een oudere vrouw die in een auto zaten. En een fietser die waarschijnlijk toevallig in de buurt was. De twee dochters van het echtpaar overleefden de schietpartij. De Fransen bekijken onder meer het huis van het gezin... en ook willen ze de broer verhoren van de vermoorde Brits-Iraakse man. Eerder deze week ondervroeg de Britse politie hem ook al... omdat er aanwijzingen waren voor een familieruzie over geld... De broer ontkent dat er sprake was van een financieel geschil. Vandaag en morgen is het op de Open Monumenten Weekend thema van deze editie is Groen van toen. Aandacht dus voor parken, bomen en houtwallen met een bijzonder verhaal. Het aardige is dat dit soort groene monumenten soms te vinden zijn op plekken waar je ze niet meteen verwacht. Bijvoorbeeld in het bosje waar verslaggever Roel Pau vaak zijn hondjes uitlaat. En ja, die hondenuitlaatplek heet Klein Zwitserland officieel ligt op de Amersfoortse Berg. En ik lees in het boekje van de VVV... van oorsprong was het een Eiken-hakhoutbos... waar Eikenschorsvoort looizuur werd gewonnen voor de leerlooierij. In de crisisjaren na 1930 is het in het kader van de werkverschaffing... ingericht als wandelgebied met slingerende paadjes... romantische bruggetjes enzovoorts. En verder moet hier nog een grafheuvel zijn uit het jaar 500 voor Christus... de IJzertijd. En de Galgenberg, waar... ik lees het nu op een informatiebord dat hier staat... In de periode tussen 1505 en 1809 mensen werden opgeknoopt. Mevrouw, ik ben op zoek naar het Galgenveld. Weet u waar dat is? Waar, waar de Galg vroeger stond? Ja, en er zouden zeven linden zijn geplant. ter nagedachte Hij zegt me helemaal niks. Misschien deze mevrouw? Dat zou ik wel moeten weten. Want ik hou wel van dat soort uh, ja. verhalen. En uh, liefst een beetje morbide en luguber. Want je zou denken dat ophangen... Heb je mee? Nou, vooruit. Ik kan me voorstellen dat ja. het een berg is hoog. Aha. En daar is het hoogste punt van Klein Zwitserland. Daar, waar? Dus daar hangen ze natuurlijk lekker hoog in het zicht, denk ik. Maar waar is het hoogste punt dan? Nou, ik, ik bedoel, we lopen nu omhoog. Daar bedoel ik meer. Ja. We lopen nu naar uh, bovenaan de berg, eigenlijk. Ja. Hier blijven. Allemaal vriendjes van elkaar, die ja. honden. Kijken waar je loopt. Nou, hier is een trap aangelegd. En uh, je kunt je voorstellen dat hier... Uh, de veroordeelden ook naar boven zijn Al Alvorens ze werden opgehangen. Zijn dit linden? Ja, inderdaad, dit zijn linden. Hier ben ik ook nog nooit geweest. Nee. <laughs> dus het is in een cirkel geplaatst? Ja, dit is precies die uh, executieplaats, denk ik. Oeh, ja. nou, hoe voelt dat? En als je dan ziet tussen 1550 en 1809... dan zouden de best eens heel veel kunnen zijn opgehangen Ik zie het hier. ook, ja. Een plek van dood en verderf. Hoe lieflijk het er nu ook bij ligt. ja. Maar leuk, dan nou zie ik nog eens wat van het bos waar ik al 15 jaar kom. Sport. Tennis: Serena Williams en Victoria Azarenka hebben zich geplaatst voor de finale van de US Open. Williams rekenen in de halve finale in twee sets af met de Italiaanse Sarah Erani. En Azarenka had drie sets nodig tegen Maria Sharapova uit Rusland. Williams gaat vannacht op haar voor haar vierde titel in New York... maar toch ziet ze zichzelf niet als de favoriete. Volgens Williams is Azarenka de beste en meest constante speelster van dit seizoen. Ik heb niets like I'm going te verliezen. Ik denk dat ik de meest consistente en beste speler van dit jaar... Um, en dat Victoria Azarenka so, um, I feel like Ik don't dat ik to lose and it'll te a en dat is een goede challenge voor mij. Ik zei dit jaar, ik nooit, ik heb altijd geloofd dat ik de beste ben, natuurlijk. Ik weet, op papier denk ik dat ze meer consistent is. Williams ziet dus Azorenka als beste, maar Azorenka Velf vindt zichzelf niet de favoriete. Ze verwijst naar de laatste ontmoetingen die allemaal door Williams zijn gewonnen. En ze vindt dat Williams in topvorm is. Well, first of all, if you look at our record, it says it all. I mean, I haven't won in any last meeting, dus so I definitely need to. Om haar morgen te her Want ze is in een vorm. Ze voelt En De finale tussen Williams en Azarenka wordt komende nacht gespeeld. En verder staan in New York de halve finales bij de mannen op het programma. En die gaan tussen Thomas Berdeets en Andy Murray. En tussen Novak Djokovic en David Ferrer. Verkeersinformatie. Bij de AWB Edwin Gerritsen. Wegwerkzaamheden veroorzaken dit weekend veel vertraging. Bij Maastricht wordt gewerkt op de A2. Richting Belgische grens staat tussen Maastricht-Aken Airport... en Knopert-Europaplein 7 kilometer fieden. Dat geeft veel vertraging. Verkeer kan eventueel omrijden via België over de E314... richting Antwerpen, daarna over de E313 naar Luik. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht... staat tussen knooppunt oude Rijn en knooppunt lunetten 6 kilometer door wegwerkzaamheden op de hoofdrijbaan. U kunt daar beter via de parallelbaan rijden. Nog een keer het belangrijkste nieuws. VVD-leider Rutte noemt grote PVDA gevaarlijk, maar angst heeft hij naar eigen zeggen niet. Brand na explosie in Hilversum en doden bij bomaanslag Kabul. Was het uitgebreide NOS-journaal zometeen het onderzoeksprogramma Argos? Elke leasemaatschappij kan mensen laten rijden. Alleen Alfabet kan ze ook zuiniger laten rijden. Dit was de Z uit het alfabet van Alfabet Auto -leas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 Goedemiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Vandaag opnieuw aandacht voor de problemen in het VU Medisch Centrum. De Volkskrant bericht vanochtend dat de ondernemingsraad van het VUMC... de aanval heeft geopend op Wim Stalman, de enige van de raad van bestuur... die niet opstapte nadat de inspectie voor de gezondheidszorg... het ziekenhuis onder verscherpt toezicht plaatste. Dat gebeurde na onze uitzending van drie weken geleden... over de de artsen van het VUMC en over de gevolgen voor de patiënten. De krant meldt het op basis van een brief van de ondernemingsraad... aan Kees Veerman, de voorzitter van de Raad van Toezicht. En die brief dateert van afgelopen maandag. Donderdag schreef de ondernemingsraad een nieuwe brief... die de krant nog niet in handen kreeg, maar die ik hier voor mijn neus heb liggen. En die brief is een beetje curieus... Alle kritiek op Veerman uit de eerste brief is vervangen door een lofrede op Veerman en op de toekomstige samenwerking. Veerman blijkt de vertrouwenskwestie te hebben gesteld en daarvoor schrok de ondernemingsraad terug. Maar de kritiek op bestuurslid Wim Stalman blijft van kracht. De woordvoerder van het VUMC laat ons net weten... dat Stalman andere taken heeft gekregen. Hij mag zich van de Raad van Toezicht niet meer... met het conflict tussen de ruzie en de artsen bemoeien. De ondernemingsraad heeft daar nog niet op gereageerd. Nou, en Het conflict aan het VUMC smeelt nog steeds na dus. Straks de mening daarover van SP-kamerlid Henk van Gerven. Maar eerst, de inspectie van de gezondheidszorg... heeft drie weken geleden in elk geval haar verantwoordelijkheid genomen... en ingegrepen bij het VUMC... Tenminste, zo lijkt het. Of ligt het anders? Luister naar Argos. Wat betreft de rol van de IGZ in deze kwestie, zeg ik: too little, too late. Je hebt het idee, als ik al die documenten bekijk, dat ze steeds achter de feiten aangelopen zijn. En daarmee geef je eigenlijk voeding dat een zaak kan derailleren. En dat is feitelijk ook gebeurd. Ze hadden in afwachting van de afronding van hun eigen rapport eh, al kunnen ingrijpen in de zin van een bevel geven om bepaalde maatregelen te treffen of zelfs om die afdeling te sluiten. Eh, maar dat heeft de inspectie nagelaten en daarmee is zij ook mede verantwoordelijk voor daarna ontstaande calamiteiten. We weten uit de literatuur dat met goede samenwerking de sterfte rondom operaties verbeterd en minder wordt. Maar we weten ook dat als de samenwerking rondom operaties niet goed is... dat de kans op complicaties en sterfte van een factor 5 kan toenemen. Wat zou er dan nu moeten gebeuren? Daar moet onderzoek naar komen, denk ik. Maar dat had al, naar mijn gevoel, moeten gebeuren. Ja. En niet beginnen met mensen te ontslaan. Dat is in het algemeen niet de verstandigste oplossing. Als laatste hoorde u Johan Damen, Emeritus hoogleraar anesthesiologie en patiëntveiligheid. Hij pleit voor een onafhankelijk onderzoek naar de sterfgevallen... die de afgelopen jaren zijn voorgekomen in het VU Medisch Centrum. Dame is geen onbekende met dat soort onderzoeken. Hij kreeg er zelf mee te maken toen hij in 2005... de problemen op de hartchirurgie in het Radboudziekenhuis in Nijmegen aan de kaak stelde. En daarmee werd hij ongewild klokkenluider in die zaak. In 2006 vertelde Dame daarover in Zembla... En ik heb in die mail geschreven van ik zou niet in een dergelijk ziekenhuis geopereerd willen worden waar men genoegen neemt met een zo hoge sterftekans. Op basis van de waarschuwingen van dame sloot de inspectie voor de gezondheidszorg de hartafdeling. Uit het onderzoek dat daarop volgde bleek dat er op die hartafdeling van het Radboud onnodig mensen overleden omdat de artsen ruzie maakten. Als er ook ergens geruzie werd de afgelopen tijd... dan was het wel bij het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Recent barstte de bom. Na onze uitzending van drie weken geleden. Een conflict tussen een aantal specialisten in het VU Medisch Centrum... is zo hoog opgelopen dat het onderlinge vertrouwen totaal is verdwenen. Dat staat te lezen in een rapport van een conflictbemiddelingsbureau. Het is in handen van het VPRO-programma Argos. De inspectie bleek het rapport dat wij onthulden nooit te hebben gezien en was daar niet blij mee. Het bestuur is dus ofwel onvoldoende doordrongen van de ernst van de situatie... ofwel heeft bewust onjuiste informatie verstrekt aan de inspectie. De inspectie voor de gezondheidszorg eist snel maatregelen... zodat de patiëntveiligheid voldoende is gegarandeerd. Daarom plaatst de inspectie het VU Medisch Centrum onder verscherpt toezicht... De inspectie voor de gezondheidszorg nam haar verantwoordelijkheid en trad krachtig op. Althans, nadat de media er veel aandacht aan besteedden. Maar wat deed de inspectie toen er geen journalisten waren die lastige vragen stelden? Wanneer kreeg de inspectie de eerste signalen dat er iets mis was bij het VU Medisch Centrum? En wat hebben ze met die signalen gedaan? Argos kreeg inzage in vertrouwelijke interne documenten conceptrapporten, briefwisselingen en e-mails over de ruzie in het VUMC. Die legden we voor aan twee oud-inspecteurs. Die komen tot de conclusie dat de inspectie niet alleen te laat heeft ingegrepen... maar toen ze ingrepen de situatie zelfs verergerde. En nu heb ik het, toch het idee dat door een te afwachtend beleid... te veel van achter het bureau, ja, dat ze geen bijdrage geleverd hebben... en in zekere zin een bijdrage dat het nog meer geëscaleerd is... Argos, over een waakhond in de zorg, die naar buiten toe krachtdadig oogt... maar achter de schermen talmt met ingrijpen. Het verhaal begint drie jaar geleden. De buitenwereld ziet het VMC dan nog als een goed lopend ziekenhuis. Dan begint de inspectie een onderzoek... bij verschillende intensive care-afdelingen in het land, de IC's... waaronder dat van het VMC... In oktober 2010 komt de inspectie langs. En praat met medewerkers, bekijkt werkprocessen en doet observaties. Vier maanden later is het onderzoek af. En wat blijkt? Er zijn problemen. Onder andere met het verpleegkundig team, de registratie van patiëntendossiers... de overdrachten en de patiëntenbesprekingen. De afstand die wordt gevoeld tussen verpleegkundigen en intensivisten... wordt zowel in interviews aangegeven als ook geobserveerd. Ook constateert de inspectie dat de intensivisten... zo heten de artsen op de intensive care... zich weinig aantrekken van protocollen. Uit gesprekken met verschillende artsen en uit de dossiers... blijkt dat protocollen bij het inzetten van behandeling... geen dwingende rol spelen. Maar het gaat nog verder. Over de overdrachten en patiëntenbesprekingen, meldt de inspectie. Er is geen bespreking waar alle disciplines samen input leveren en discussiëren over behandeling en beleid. Er zijn meer problemen met de communicatie. Een medicatiefout die smorgens door een verpleegkundige was gesignaleerd, kwam in geen van de besprekingen ter sprake. En dan komt de inspectie op een punt dat later nog een grote rol zal spelen. Overdrachten van en naar de intensive care verlopen weinig gestructureerd. De inspectie beoordeelt al die constateringen samen als een gering risico. En vraagt het ziekenhuis om een zorgbeleidsplan op te stellen. We laten het verslag van dit intensive care onderzoek lezen aan Menzo Westerouwer van Meteren. Hij is oud inspecteur van de gezondheidszorg... en had veel te maken met dysfunctionerende afdelingen in ziekenhuizen. Hoe beoordeelt hij de conclusies van de inspectie? Ik heb dat wel heel wonderlijk gevonden... Want wat je er heel uig, duidelijk uit, uit leest... is dat het in de, met de communicatie goed mis is daar. Hè? Tussen verpleegkundigen en artsen, maar ook over besprekingen... het samenwerken, het inbrengen van jouw deskundigheid... bij de behandeling op de IC hè, voor de aanpalende disciplines. Nou, dat is nogal wat. En om dat af te doen als een gering risico... Nou, dat vind ik nog wel een beetje een understatement. En om dan te zeggen van, nou, kom maar met een zorgbeleidsplan... dan, dan komt het allemaal wel goed... Want een zorgbeleidsplan geeft eigenlijk alleen maar aan wat je aan zorg verricht... wat je grenzen zijn aan de zorg. Maar hij zegt niks over hoe de vorm wordt gegeven aan de zorg. Dus daar is het probleem ook niet mee opgelost. We leggen het onderzoek ook voor aan een andere oud-inspecteur. Singh Julum Singh. Hij was tot 2009 werkzaam bij de inspectie... en is nu advocaat met als specialisatie gezondheidsrecht. De inspectie constateerde dat op de IC geen echt centraal multidisciplinair... Overleg is waar het beleid integraal wordt besproken... en dat discussies over de patiëntenzorg nauwelijks plaatsvinden. En dat is wat mij betreft een zeer ernstige situatie... omdat juist het multidisciplinair overleg bedoeld is... om de verschillende specialismen bij elkaar te brengen... en een eenduidig beleid uit te stippelen. U zegt dus eigenlijk in dat thematisch onderzoek... Uh, heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg al veel dingen geconstateerd... dat het niet goed zit op de IC. Dat klopt. Dat de problemen die in het rapport geconstateerd worden... niet zonder gevolgen blijven voor patiënten, blijkt al snel. Op 11 maart 2011 wordt meneer H., patiënt bij het VUMC, kortademig. Hij is kankerpatiënt en ernstig ziek. Hij is net twee keer geopereerd aan een longtumor. Er ontstaat een verschil van mening tussen de behandelende artsen... over hoe die kortademigheid moet worden aangepakt. De longartsen en longchirurgen vinden dat de patiënt een bronchoscopie moet krijgen. Dat is een onderzoek waarmee met behulp van een lange, dunne slang in de longen gekeken wordt. Maar de verantwoordelijke intensivist, de arts van de intensive care... vindt de patiënt daarvoor te zwak. Hij weigert dat in eerste instantie. Daarop verslechtert de situatie snel en meneer H. overlijdt. De longspecialisten hebben het sterke vermoeden... dat het overlijden van meneer H. te voorkomen was geweest... als de IC-artsen beter naar hun advies hadden geluisterd. Binnen de afdeling longchirurgie speelt de kwestie onder de artsen hoog op. Ook bij longchirurg Rick Paul. Hij is niet als behandelend arts bij deze zaak betrokken... maar hij wil wel dat de zaak besproken wordt... Hij stelt de kwestie eerst binnen het VUMC aan de orde. Er wordt een interne procedure gestart. Maar Paul krijgt de indruk dat er te weinig gebeurt met zijn zorgen. Dan neemt hij een ongebruikelijke stap. Hij meldt het sterfgeval bij de inspectie... buiten de behandelend artsen om en buiten de raad van bestuur om. De inspectie bespreekt de melding van Paul vrijwel meteen met het ziekenhuis. En daarbij stelt de raad van bestuur dat ze het een ernstige situatie vinden... niet omdat de zorg in het geding is, maar omdat Paul... buiten de geëigende paden melding heeft gedaan bij de inspectie. Ofwel, dokter Paul is buiten zijn boekje gegaan. Een calamiteit moet volgens de wet meteen aan de inspectie worden gemeld. Omdat dat niet gebeurd is, wil die de zaak verder uitzoeken. Maar het VUMC vindt dat niet terecht. Volgens het ziekenhuis is er helemaal geen sprake van een calamiteit. En om dat punt kracht bij te zetten... vraagt de Raad van Bestuur aan drie externe hoogleraren de zaak te onderzoeken. En dat vindt oud-inspecteur Menzo Westrouwen van Meteren een vreemde stap. Ik, ik vind dat hoogst verbazingwekkend. Het um, is niet alleen een domme stap, het is ook een, um, een onjuiste stap. Um, de, um, eigenlijk probeert de Raad van Bestuur zich aan de wet te onttrekken. En, en, en, en daar had ik eigenlijk ook van willen zien... Um, dat de inspectie daar ook harder op was opgetreden. Kijk, de inspectie heeft... als, als, een, als, een, als een instelling zich niet aan de, aan de kwaliteitswet houdt en ze proberen uh, calamiteiten onder de tafel te vegen... Uh, of in ieder geval niet te melden... nou, ik denk dat je dan op een segment uh, hard moet optreden. En ik vind dat als jij uh, zaken niet meldt... en, en uh, een hoop bombaring eromheen maakt... om te voorkomen dat je moet melden, dan ben je echt verkeerd bezig. De drie hoogleraren die het onderzoek doen, zijn niet de minste. Professor Jan Zeilstra, intensivist en internist van het UMCG Groningen. Professor Jan-Willem Lammers longarts bij het UMC Utrecht... en professor Ad Bogers... thoraxchirurg bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Zij kijken naar de zaak. Drie maanden na het overlijden van de patiënt... trekken de externe hoogleraren in juni... een voor het VMC gunstige conclusie. Hoewel een verband tussen de uitgevoerde behandeling... en de uitkomst niet geheel is uit te sluiten... is de commissie van mening dat er in strikte zin... geen sprake is van een calamiteit. Maar oud-inspecteur Westrouwen van Meteren, is het daar niet mee eens. 100% was het een calamiteit. Er is een patiënt overleden. Er is discussie over de manier van behandelen. Uh, wel, niet een bronchoscopie was het in dit geval. Daar is uh, ruzie over in de tent geweest. Nou, dan gaat, is toch duidelijk de kwaliteit van zorg in het geding. Daar is discussie over. Dat moet je laten uitzoeken. En dus door die onafhankelijke inspectie. En dus is het een calamiteit. Het VMC krijgt van de drie hoogleraren gelijk. Al maakt dat eigenlijk niet zoveel meer uit... want de inspectie is toch al met een onderzoek naar de zaak begonnen. Maar in het rapport van de drie hoogleraren staat nog een andere conclusie. Een alarmerende. De patiëntenzorg op de intensive care loopt gevaar. In het geval van patiënt H komen een aantal problemen naar voren... die in de toekomst wel tot een calamiteit zouden kunnen leiden... De communicatielijnen tussen longartsen, longchirurgen, algemene heelkunde en intensive care zijn niet efficiënt, niet effectief en ook niet duidelijk. Er is geen vertrouwen in een open communicatie en het wegen van argumenten. Onbegrijpelijk dat de inspectie met deze kennis niet onmiddellijk ingrijpt, stelt oud-inspecteur Menzo Westrouwen van Meteren. Zij geven dus aan dat er echt een probleem is, een communicatieprobleem... wat invloed heeft op de zorg. Zij, zij uiten hun zorgen daar ook daarover. Hetgeen erop neerkomt dat er op dat moment 24 uur per dag, 7 dagen per week... patiënten aan risico's blootstaan. Dan is het toch wel heel wonderlijk dat er pas vijf maanden daarna... een rapport van de inspectie komt op basis van de melding. En dat er feitelijk niks gebeurt. Uh, kun je zeggen dat er ook echt patiënten risico hebben gelopen daar? Die lopen concreet risico. Dat is de impact van de waarschuwing die de drie hoogleraren geven. En daar moet je dus wat mee doen. En misschien was dat wel het uitgelezen moment geweest. om verscherpt toezicht in te stellen. Er was natuurlijk alle reden toe. Ook oud-inspecteur Yulum Singh vindt dat de inspectie. door de conclusie van de drie hoogleraren gealarmeerd had moeten zijn. Laakbaar van de inspectie. Uh, kijk, aan de ene kant heeft de inspectie op basis van een onderzoek van oktober en november 2010 in haar thematisch uh, uh, rapport gezegd van uh, de organisatie is niet optimaal. Vervolgens meldt een beroepsbeoefenaar en niet de minst geringste een calamiteit. Riek Paul, uh, de longchirurg? Precies. En vervolgens zeggen drie hoogleraren van de situatie is dusdanig ernstig dat calamiteiten zullen optreden. En dan lijkt het mij... ja, laxheid laksheid om dan maanden overheen te laten gaan... voordat je met een rapport komt... en nog dat je met maatregelen komt. Hier wordt een onverantwoord risico genomen... door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Drie maanden na de waarschuwing van de hoogleraren... heeft de inspectie haar conceptrapport af. Het is dan september 2011... Wij kregen inzage in dit vertrouwelijke document. Waar de inspectie bij het algemene onderzoek in februari het nog laat bij lichte zorgen, klinkt nu ineens een heel ander geluid. Nu zijn er grote problemen. Vooral het hoofd van de Intensive Care, Arman Gerbus, krijgt veel kritiek. Subtiel gedrag is niet zijn sterkste eigenschap. In de dagelijkse klinische werkzaamheden is veelal prima met hem samen te werken. Bij commentaar op de leiding zelf wordt betrokkenen afgeslacht. Specialisten die met de intensive care te maken krijgen voelen zich niet gehoord. Verwijzers, operateurs hebben de ervaring dat hun expertise in hun ogen onvoldoende de ruimte krijgt en dat hun inbreng er niet toe doet. De inspectie noteert in het conceptrapport een litanie aan klachten richting de intensive care. We leggen het conceptonderzoek voor aan Westerhouwer van Meteren. Die verbaast zich vooral over de manier waarop de inspectie zich heeft laten meevoeren in het conflict binnen het VUMC. Maar gaat midden in het conflict zitten? Er wordt een grote rapportage gemaakt. Wie heeft wat gezegd en wie heeft een hekel aan die en die deugt niet en dat. En dat staat dan nog allemaal rijp en groen door elkaar heen. Ja, daar ben je inspectie niet voor. Je bent inspectie voor de gezondheidszorg. Dus je gaat kijken wat er ook aan de hand is... of dat nou met conflicten te maken heeft... of met middelen die niet goed zijn, of wat dan ook. Je gaat kijken wat voor effect heeft dat op de zorg. Daar ga je op concentreren. De inspectie stuurt het conceptrapport op naar het ziekenhuis voor wederhoor. Het VMC reageert als door een wesp gestoken. Het hoofd van de intensive care, professor Armand Girbes... en professor Bonje hoofd van de afdeling Heelkunde, schrijven beide een boze brief aan de inspectie. Ze trekken ongemeen fel van leer tegen het conceptrapport. Wij citeren uit de brieven die beide hoogleraren aan de inspectie stuurden. Bonnier schrijft... Professor Geerbes herken ik niet in de kwalificaties intimiderend en afslachtend. Deze zware termen doen geen recht aan de werkelijkheid. Bonnier maakt zich ook kwaad over de eenzijdigheid van het conceptrapport... Het verslag betreffende het melden lijkt grotendeels zo niet volledig... gebaseerd op het verslag dat dokter Paul heeft gemaakt in deze periode. Hierdoor is een eenzijdig beeld geschetst dat tevens vele onjuistheden bevat. Gerbus reageert ook schriftelijk. En ook hij heeft grote problemen met het conceptrapport. De rapportage maakt onvoldoende duidelijk... daar waar het vastgestelde feiten betreft... daar waar het uitspraken betreft, als mede van wie... CQ van welke functionaris de uitspraken afkomstig zijn. En daarom, zegt Gerbus... Het rapport heeft een hoog gehalte aan roddel en achterklap. Samenvattend beschouw ik de voorliggende conceptrapportage... op essentiële onderdelen als methodologisch onjuist en onevenwichtig. En daarom als niet acceptabel. Ook de Raad van Bestuur is boos op de inspectie. De raad van bestuur heeft dan ook besloten dat zich nu geen situatie voordoet... waar direct op geacteerd dient te worden. Hebben de afdelingshoofden Gerbus en Bonjer hier een punt? Ja, zegt Westrouwen van Meteren. Of ze nou gelijk hebben of niet. Ze hebben alleen al gelijk vanwege die, die aanpak van de inspectie. En daardoor heeft de inspectie zichzelf al heel erg kwetsbaar gemaakt. Want er kon met modder naar gegoten worden. En... Als ik in die situatie had gezet, had ik dat waarschijnlijk ook gedaan. Ik heb nu het idee, en dat zie je ook... dat er steeds één inspecteur is bezig geweest. Dat is een mevrouw die van huis uit verpleegkundige is. En die gaat het er in de eentje opnemen... tegen allemaal hoogtomethote hoogleraren. En ja, dan zit je bijna in een soort van ongelijke situatie. En het komt op mij een beetje armoedig over... zoals er gewerkt gegaan is... waarbij je bijna continu op achterstand stond... Ja, maar ik zie nergens dat er met meerdere inspecteurs... dat er inhoudelijk inspecteurs bij betrokken zijn geweest... Eh, die verstand hebben van IC of van CUG of wat dan ook. Naar mijn idee is het door één, twee... En, en misschien een lokaal team op de achtergrond eh, is de zaak behandeld. En eh, dat is niet verantwoord om dat dan aan twee mensen over te laten. Ik denk dat je dan ook onvoldoende gezag hebt. Je moet natuurlijk ook je positie versterken... door te zorgen dat je inhoudelijk en qua achtergrond eh, gedekt bent. Gisteren kregen we antwoorden op schriftelijke vragen aan de inspectie. En daarin staat dat het onderzoek naar de eerste casus... inderdaad gedaan is door één inspecteur. De inspectie schrijft ons... In de bedoelde casus ging het vooral om communicatieproblemen. En voor de herkenning ervan is geen specifiek medisch-inhoudelijke expertise nodig. Na de brieven van Gerbus en Bonnier komt het definitieve inspectierapport uit in november 2011. Over één ding is de inspectie in ieder geval glashelder. Dit was een calamiteit en die had zonder omhaal gemeld moeten worden. Acht maanden nadat de patiënt H. op de intensive care is overleden... maandt de inspectie het VUMC tot actie. Deze situatie vraagt om een adequate aanpak en snelle verbetermaatregelen van de Raad van Bestuur. De inspectie verwacht voor het einde van het jaar 2011 inzicht in de voortgang middels een rapportage. Een maand later, in december, gebeurt er weer iets opmerkelijks. Weer pakken specialisten de telefoon. Deze keer niet richting de inspectie, nee, richting de media. Verschillende artsen vertellen anoniem dat er grote problemen zijn op de intensive care.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 Ondertussen is er weer een melding binnengekomen bij de inspectie van een nieuwe calamiteit in het VUMC. En weer is deze melding niet gedaan door de Raad van Bestuur, maar door een individuele arts, professor Piet Postmus, vooraanstaand longarts. En nu vindt de inspectie het plotseling wel goed dat het VUMC de zaak zelf uitzoekt. Westrouwen van Meteren begrijpt daar weinig van. Het is een tweede, of misschien wel een derde signaal... dat de dingen niet goed lopen. Eigenlijk is al twee jaar bekend bij de inspectie... ook vanuit het thematisch onderzoek... dat er niet goed wordt samengewerkt... tussen de aanpalende disciplines en de intensive care. Nou, nu komt er een melding dat het juist op dat vlak... weer niet goed is gegaan... en dat dat mogelijk mogelijke mensenleven heeft gekost. Nou, daar zou ik toch wat meer bovenop zijn gaan zitten. Eigen onderzoek nodig? Ja, soms moet je achter je bureau vandaan komen en daadwerkelijk gaan kijken... wat is er gebeurd en zelf de mensen uitzoeken met wie je spreekt... en zo'n zaak tot de bodem uitzoeken. Die melding kan een uiting zijn van een structureel probleem. En dat is niet maar gissen, maar in dit geval is er al zoveel aan vooraf gegaan. En dan mag je je afvragen, moet ik niet veel actiever optreden? De mediastorm heeft intussen bij het VUMC tot een compleet andere houding geleid... over de problemen op de intensive care. Eerst wilde het VUMC het harde IGZ-rapport nog van tafel hebben. Maar nu stelt het VUMC... Het VUMC heeft de aanbevelingen van de IGZ zeer serieus genomen. Er is een plan van aanpak opgesteld dat zich richt op de verschillende onderwerpen... zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de samenwerking tussen enkele medisch specialisten... De Raad van Toezicht heeft ingestemd met het plan van aanpak... en zal de voortgang ervan nauwlettend monitoren. De inspectie heeft er vertrouwen in dat het VUMC zijn lesje nu heeft geleerd... en de zaak gaat aanpakken. En dat gaat zo goed dat het VUMC op 16 januari in een persbericht meldt... De IGZ is tevreden over de acties van VUMC. Het plan van aanpak richt zich goed op de adviezen van de IGZ... en er wordt met voortvarendheid aan gewerkt. De rust lijkt eindelijk weer te keren in het VUMC... Maar in juli van dit jaar belt professor Postmus nog een keer met de inspectie. En hij meldt dat hij zich zorgen maakt over de continuïteit van de zorg op de longchirurgieafdeling. Daarop stuurt de inspectie een brief aan het VMC. Een korte brief met twee alinea's. In de eerste alinea krijgt het ziekenhuis complimenten voor de verbeteringen. Maar, zo staat er in de tweede alinea, dokter Postmus heeft gebeld. Die brief leggen we voor aan Westrouwen van Meteren. Ja, dit is een uh, hele bijzondere brief van uh, 4 juli uh, 2012. Um, die komt van de Inspectie voor de Gezondheidszorg... en is gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van de, van de VU. En het eerste deel van de brief gaat in op een gesprek wat er is geweest op 23 mei. En daar is eigenlijk de conclusie van... nou, het gaat eigenlijk best goed met jullie. Uh, dingen lijken op orde te zijn... Um, en we maken er nog even een verslag van en een rapportje van... en dan is alle leed geleden. En dan het tweede deel van de brief gaat over uh, de melding... die uh, professor Posmus heeft gedaan... Uh, waarbij hij dus verklaart dat de continuïteit van zorg... van de longchirurgische patiënten in het geding is. Nou, als je nou die twee dingen tegenover elkaar zet... dan is dat tweede natuurlijk een heel verontrustend signaal. En hoe kan je dan in een eerste deel van een brief zeggen... van het lijkt allemaal goed te gaan dan laat je je natuurlijk in feite ook maar wat op de mouw spelden... terwijl je beter weet of in ieder geval beter kunt weten. Er is nog een opvallend detail aan de brief van de inspectie. Die meldt namelijk zonder omhaal de naam van professor Piet Postmus... aan de Raad van Bestuur. En zoals we eerder hebben gezien, is die Raad van Bestuur... niet erg gediend van mensen die zonder overleg de inspectie bellen. En dat is des te opmerkelijker als je weet dat de inspectie... veilig melden hoog in het vaandel heeft staan... Westerouwen van Meteren begrijpt er niks van. Waarom neem je je klokkenluider of hoe je dat ook wil noemen niet wat meer in bescherming? In, in, in, niet door partijvorm te kiezen, maar door het signaal anoniem te houden. Waarom zo pontificaal, en dat was niet alleen bij Paul, maar ook bij Posmus, meteen naar de Raad van Bestuur van die en die hebben gemeld met die en die mededeling. Ik denk dat je daar al ook alleen maar uh, olie mee op het vuur gooit, terwijl je er niks aan toevoegt. We leggen deze kwestie ook voor aan iemand die zelf aan den lijve heeft ondervonden... wat er met je gebeurt als je problemen in een ziekenhuis aanhangig maakt. Johan Dame. Emeritus hoogleraar anesthesiologie en veiligheid in de zorg. Hij was in 2005 degene die in Nijmegen het buitengewoon hoge sterftecijfer... op de hartchirurgische afdeling aan de orde stelde. Die e-mail lekte uit en daarmee werd hij tegen wil en dank klokkenluider. Dame is verontwaardigd over hoe slordig de inspectie omgaat met de identiteit van Postmus. Ja, dan denk ik dat de inspectie intern ook nog eens eventjes moet uh, bespreken hoe ze omgaan met dit soort zaken. Van der Wal uh, heeft in de tijd uh, uh, geschreven in medisch contact dat de inspectie spijkerharde garanties geeft voor veilig melden. Ja, want als je ziet hoe het VMC reageert, namelijk mensen ontslaan, ja. maar als je ook ziet dan hoe de inspectie ermee omgaat... Ja, dan laat je het toch uit je hoofd. Dus dat, dat, is niet, dat is niet juist. Want als je het niet doet, en dat weten we ook uit de luchtvaart... worden dus ook een onderzoek naar gedaan, dan krijg je geen meldingen meer. Dat, ja. moet je, dat moet je dus niet doen. En dat bevordert dus de onveiligheid van de zorg. In Nijmegen werd na de zaak met de hartchirurgie... achteraf gekeken naar het aantal vermijdbare doden. Hoe ligt dat bij het VUMC, Johan Dame? We weten uit de literatuur... Dat met goede samenwerking de perioperatieve, dus de sterfte rondom operaties, verbetert en minder wordt. Maar we weten ook dat als de samenwerking rondom operaties niet goed is, dat de kans op complicaties en sterfte met een factor 5 kan toenemen. Een factor 5. We weten dus als mensen niet goed met elkaar samenwerken, dat de kans op complicaties en sterfte vele malen groter is. Want achteraf, uh, in het Rappoud ziekenhuis... bleek uiteindelijk na dossieronderzoek... dat van alle overleden patiënten... zeven van de 66 sterfgevallen vermijdbaar was. Ja. Acht u het aannemelijk dat ook in het VUMC er sprake is... van vermijdbare sterfgevallen... als gevolg van deze onderlinge strijd? Dat acht ik zeer waarschijnlijk. Wat zou er dan nu moeten gebeuren? Daar moet onderzoek naar komen, denk ik. Maar dat had al, naar mijn gevoel, moeten gebeuren. En wat bedoelt en niet, u? En niet beginnen met mensen te ontslaan. Dat is in het algemeen niet de verstandigste oplossing. En dat onderzoek wat nu dan moet plaatsvinden, waarvoor u dan pleit... om te kijken of er vermijdbare sterfgevallen zijn in het ziekenhuis in het VMC... door wie moet dat worden gedaan? liefst een onafhankelijke commissie. In het Radboud is het gedaan door een interne commissie... die overigens zeer goed werk hebben gedaan en dat keurig hebben gedaan. Maar dat laat altijd de schijn op zich van ja, de slagen die zijn eigen vlees keurt. Ja. Dus het liefst een commissie van externe deskundigen... Ook oud-inspecteur Westrouwen van Meteren... is benieuwd naar de uitkomsten van zo'n onderzoek. Het, het schijnt op dit moment niet aanwezig te zijn... maar ik zou heel graag uh, de, de cijfers van zo'n afdeling willen zien. Is, zie je nou in de loop der jaren dat er uh, ja, toch meer brokken gemaakt zijn? Uh, maar hoe dan ook, het is precies zoals professor Klein... Uh, de hoogleraar uh, Veiligheid en de Gezondheidszorg zei... Uh, deze afdeling... Lopen patiënten eh, risico's? Het is niet wachten op of het gebeurt. Nee, het is alleen te wachten wanneer het gebeurt. En feitelijk, wat die hoogleraar er toen al aangaven... was dat toen al aan de orde. Als de inspectie al zoveel signalen had... dat er iets ernstig mis was in het VMC... waarom greep ze dan pas in na de uitzending van Argos en niet veel eerder. Bestrouwen van Metre. Anderhalf jaar komen er steeds meer signalen... dat de dingen daar niet goed gaan. Dat er conflicten aan de gang zijn. Weliswaar in eerste instantie rond de intensive care uh, gegroepeerd. Maar je weet dat er uh, dingen niet goed lopen. Er komen twee meldingen. Ja, dan, dan moet je wat. En als je pas na zo'n uitzending van Argos reageert onder mond, we zijn niet geïnformeerd, ja, dan zeg ik too little too late. En die conclusie wordt gedeeld door oud-inspecteur Juloem Singh. De inspectie heeft gewacht totdat veel rumoer was ontstaan in de media. En vervolgens heeft de inspectie gemeente orde op zaak te moeten stellen, maar veel te laat. En ik denk dat dat meer is ingegeven om de eigen reputatieschade te beperken... dan dat zij echt goed beseft heeft wat hier aan de hand is geweest... Maar, maar daar zegt u nogal wat, dat de inspectie meer gaat om haar eigen reputatieschade... dan om de veiligheid van patiënten? Nou, daar komt het in feite wel op neer. Want dit is natuurlijk niet de eerste calamiteiten... die op deze manier door de inspectie zo wordt behandeld. En wat we dus vaker zien, is dat op het moment dat de media aandacht besteedt... aan bepaalde calamiteiten, dat, dat de inspectie in één keer eh, wel in staat is... om adequaat op te treden, maar altijd te laat... Bij analyse blijkt dan dat de inspectie er veel langer op de hoogte was van de zaken. En dat zij pas ingrijpt als uh, zij daartoe gedwongen wordt door de media. Tot slot Westrouwen van Neteren. Wat betreft uh, de rol van de IGZ in deze kwestie. Je hebt het idee, als ik al die documenten bekijk, dat ze steeds achter de feiten aangelopen zijn. En daarmee geef je eigenlijk voeding dat een zaak kan derailleren. En dat is feitelijk ook gebeurd. We hebben de inspectie voor de gezondheidszorg uiteraard uitgenodigd om op deze reportage te reageren. Nou, ze wilde niet komen, maar hebben wel schriftelijk een aantal vragen van ons beantwoord. Ze laat de inspectie weten dat er inderdaad eind 2010 een zogeheten thematisch onderzoek naar de intensive care afdeling van het VMC is gehouden. Letterlijk schrijft de inspectie de risico's die al waren beschreven in dat bezoekrapport hadden geleid tot een incident. Daarmee bedoelt de inspectie de doden... die in 2011 viel op de intensive care afdeling... en die later door een inspecteur werd onderzocht. Over het doorgeven van de naam van professor Piet Posmus... aan de raad van bestuur van uh, de VU... Uh, Piet Posmus, de man die de inspectie in juli van dit jaar... deelgenoot maakte van zijn zorgen over de situatie... Laat de inspectie het volgende weten. In de casus van het VUMC was er geen sprake van een anonieme melder. Beide betrokken melders hebben immers de bestuurders over hun actie geïnformeerd. Nou, dat was het commentaar van de inspectie dan. U hoorde een reportage van Stefan Heidendaal, Erik Argens, Sanne Boer, Huub Jaspers en Kees van der Bos. En de techniek lag in handen van Alfred Koster. Aan de telefoon heb ik SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven... die u uh, een paar weken geleden al eerder in Argos hoorde... over de situatie bij het VUMC. Goedemiddag, meneer van Gerven. Goedemiddag. Ja, we hoorden in de reportage net twee oud-inspecteurs zeggen... dat ja de inspectie eigenlijk gevoeliger is voor de media... dan voor de patiëntveiligheid zelf. Dat is nogal wat. Hebben ze gelijk? Nou, de... Uh, het... Uh... Het lijkt erop uh, dat, uh, ja, dat dat zo is. Ik heb een, uh, ja, een, een document ook uh, ingezien of kunnen inzien waar ook dat uit blijkt dat uh, reputatieschade... dus als zaken in het nieuws komen dat daar meer belang aan wordt gehecht dan aan patiëntveiligheid en dat... Uh, ja, dat een reden is om eerder in actie te komen. En dat ja, wat u nu heeft laten horen, dat wijst eigenlijk uh, ja, in diezelfde richting. Ja, we hebben ook gehoord over dat, uh, het bestaan van dat document. We hebben daar de inspectie ook naar gevraagd trouwens. En daar zeggen ze, ja, dat document bestaat wel, maar het is nooit officieel beleid geworden. Het was gewoon een ideetje van een ambtenaar en we hebben het onmiddellijk in de prullenmand gegooid. Dus... Uh, heeft u aanwijzingen dat het toch wel de koers van de inspectie is dit? Nou, ik heb in ieder geval uh, gehoord dat uh, er uh, wel degelijk op deze wijze gewerkt is bij het wegwerken van een aantal uh, kwesties waar uh, ja, waren ook enorme achterstanden. En dan. Dat toen gezegd is van op basis van publiciteit geven wij bepaalde zaken voorrang. In plaats van uh, de patiëntveiligheid absolute voorrang te geven. En dat is natuurlijk uh, buitengewoon kwalijk. Uh, alleen al het feit dat daar... Uh, een concept of, of wat dan ook heeft gecirculeerd. Dat lijkt mij wel uh, zeker het geval. Ja, dat moet toch te denken geven dat zulke ideeën leven bij de inspectie voor de gezondheidszorg. En wat vindt u daarvan als het zo zou zitten dat de inspectie zijn eigen reputatie eigenlijk het belangrijkst vindt? Ja, dan behandelen ze eigenlijk als een, uh, ja, als een gewoon uh, commercieel bedrijf... zeg maar, in plaats van dat zij, uh, wat ze behoren te doen als een betrouwbare inspectieorgaan van de overheid... Ja, maar ik kan me voorstellen dat als je in de, in de commercie zit, dat je dan denkt aan imago schade en dergelijke. Maar hier gaat het natuurlijk om uh, patiëntenveiligheid en het toezicht. En dat moet onder alle omstandigheden een leidraad zijn. En niet of, uh, of iets in de publiciteit komt of niet, of dat uh, de inspectie, uh, reputatieschade oploopt. Nog een paar uh, andere punten die de oud-inspecteurs uh, aankaarten. Het onderzoek van de inspectie naar de calamiteit van vorig jaar in het VMC blijkt te zijn gedaan door één inspecteur en ook nog niet een medicus. Nou, de oud-inspecteurs zeggen dat is veel te weinig. Kan de inspectie dit soort complexe situaties eigenlijk wel aan? Zijn ze groot en zijn ze sterk genoeg? Nou, dat geeft, uh, ja... De... De, het geeft ernstig te denken. Als een, uh, dus een inspecteur met alleen een verpleegkundige achtergrond. zeg maar dit hele dossier heeft afgehandeld. Uh, en uh, ja, daar lijkt het een beetje op. Uh, althans, de, uh, de gegevens die u heeft uh, in uw uitzending. Ja, dan is dat erg onder de maat. Want uh, je hebt natuurlijk te maken met uh, hoogspecialistische zorg in een academisch ziekenhuis. En uh, ja, als je dat goed wil laten beoordelen. Ja, dan moet je daar ook uh, topspecialisten. Tegenoverzetten of top-specialistische kennis uh, in huis hebben of in huis halen om dat goed te beoordelen. En het is dus de vraag of dat in dit geval gebeurd is. Dan even van de inspectie naar uh, de leiding van het VU-MC. Daar hebben we het een paar weken geleden ook met u over gehad. Nou, gisteren, uh, of de Volkskrant schrijft daarover, gisteren werd bekend dat uh, de ondernemingsraad zijn vertrouwen in uh, Bim Stalman, het laatste overgebleven lid van de Oude Raad van Bestuur, heeft opgezegd. Wat is uw mening daarover? Ja, ik denk dat, het, uh, dat zijn positie ook uh, niet houdbaar is. Als Ik, uh, ik begrijp dat hij ook uh, mogelijk uh, degene is geweest... die voorgesteld heeft om de klokkenluider te ontslaan. Uh, de ondernemingsraad heeft uh, ernstige ja, draagvlak ontbreekt bij de ondernemingsraad. Uh, nou, dan denk ik dat, uh, dat je daar ook wel uit de conclusie kan trekken... dat zijn positie uh, eigenlijk niet houdbaar is... En overigens ook van de, van de Raad van Toezicht, uh, want ik heb begrepen dat de heer Veerman dat hij eigenlijk niet eens bereid is om over de situatie te praten, omdat zijn agenda te druk is. En ja, dat moet ook wel ernstig uh, te denken geven. Uh, ja, de, de, de, onderneming, de ondernemingsraad, ja. daar begon ik de uitzending mee, heeft inmiddels weer het vertrouwen in de heer Veerman uitgesproken. Ja, maar ik denk dat uh, als je kijkt naar de portefeuille van de heer Veerman... Hij ...heeft een, uh, een vastgoedbedrijf in Groesbeek en 13 toezichthoudende functies. Ik denk dat dat gewoon niet kan. Als je ziet, uh, een academisch ziekenhuis is een dermate complexe uh, organisatie... Uh, ik denk dat als je zoveel nevenfuncties hebt... dat je je dan ook ernstig moet afvragen of je dan ook deze functie erbij kan hebben. Veerman, Want, Veerman hoort thuis in het rijtje... Luc Hermans, uh, Ed Naples, Elko Brinkman. Mensen die gewoon te veel van dat soort toezichthoudende functies zeker, hebben. Zeker. Ik... Uh, dat, dat, dat kan gewoon niet. De Kamer heeft overigens ook een, een voorstel van de SP aangenomen... om een aantal toezichthoudende functies te maximeren, te maximeren tot maximaal vijf. Uh, en ja, dat vind ik zelf al veel, moet ik eerlijk uh, uithalve zeggen. Uh, dus ik denk dat dat ook uh, een van de redenen is waarom uh, ja, er geen effectief toezicht is geweest. Want dat is toch wel een conclusie die je kan trekken uit het uh, dossier van het VUMC tot nu toe. Ik dank u opnieuw voor dit commentaar. We gaan het er vast nog heel vaak over hebben, want het conflict lijkt nog allesbehalve opgelost. Henk van Gerven van de SP. Succes met de campagne nog de komende dagen. Dat zullen we doen. het tijden de voor politiek, Nou, dat denk ik niet, maar dat zullen we ja? toch wel eens doen. Nou, we gaan uh, een groot aantal zetels winnen, dat lijkt me zeker. We wachten Goed. af, meneer okay. van Gerven. En dan Goed. nog even, Argos bestaat 20 jaar. Ga naar onjo.nl en breng uw stem uit op de beste Argos van alle tijden. Dan maakt u kans op het Argos Doe-Het-Zelf-Prijzenpakket. Doen! Goed weekend. Morgenmiddag om kwart over twaalf opent Govert van Brakel de deuren van de perstribune.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 Vanaf vak over twaalf op radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Nieuw de Beavar multi X-band voor katten. De unieke 3-in-1 multi X-halsband geeft een brede bescherming tegen en oormijt en spoelwormen, en flowien. Beavar. De mensen die van dieren houden, Beavar. Geen fossiele politiek, maar nieuwe energie. Kies partij voor de dieren. Beavar. Bij de dieren speciaalzaak. De mensen die van dieren houden, Beavar. Dit is Radio 1.